De overgebleven CDA-lijsttrekkerskandidaten Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt... zijn vanavond in het tv-programma Op1 voor de laatste keer in debat gegaan. Het was geen debat waarbij de emoties hoog opliepen. De twee benadrukten dat er geen twee kampen zijn, maar dat er maar één team CDA is. Leden van het CDA kunnen hun stem nog uitbrengen tot 12 uur komende middag. Woensdag hoopt de partij de nieuwe leider bekend te maken. Een architectenbureau uit Rotterdam heeft zich teruggetrokken uit een groot project in de Amerikaanse stad Baltimore... omdat er een foto van een Sinterklaasfeestje met Zwarte Piet in is opgedoken. De foto, met een oud-medewerker verkleed als Sinterklaas en zijn drie kinderen als Zwarte Piet... is acht jaar geleden gemaakt op het kantoor van het bedrijf. De foto leidde tot verontwaardiging bij lokale politici en betrokkenen bij het project... Het Rotterdamse bureau was ingehuurd voor de herinrichting van een havengebied in Baltimore... maar heeft de opdracht teruggegeven omdat ze vinden dat het project niet onder negatieve aandacht mag leiden. Ruim 2000 KLM-medewerkers hebben zich aangemeld voor een vrijwillige vertrekregeling, meldt het luchtvaartbedrijf. Ten zeer de vraag of het aantal aanmeldingen voldoende is om gedwongen ontslagen te voorkomen. KLM wil naar schatting 6000 voltijdsbanen schrappen vanwege de coronacrisis. Bij KLM werken in totaal zo'n 30.000 mensen. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. komende ochtend valt er ook regelmatig een bui. In de loop van de middag is het vaker droog bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomer. zomerhit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 Zal maar Now so you know it's true Don't be afraid I know your heart They watch the gal and just a happy dance. Nee, -hood.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 Niet. En is dus waarschijnlijk is het wordt geduurd, hetzelfde lied. Hey, de technoet op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn storm van gouders perf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar dus ik kan de poeders niet verstikken. Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het nietje snikken. slikken. Het duurt te lang, ik kan ga hier al een, al een tijdje. tijdje. En we moeten doen is voor de laatste keer. Het spijt FM met een hoofdletter zet van Zoom Zee Zandvoort en Zoom It's the klassic meme mistake. Someone gives me love and I throw it all away.